Het is zaterdag 20 januari 2018 en vanuit het gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Pieter Joustra. Goedemorgen Pieter. Irene, hebt je stormschade gehad? Uh, nou, ik natuurlijk niet, want ik woon in een huurhuis. Maar wij hebben aan de bovenkant een kleine goot die losgelaten is... En, die is aan de regenpijp vastgezet. En dat is eigenlijk alles. Maar ik vind het vreselijk voor de mensen. Van onder andere de Engelbedstraat. Bij mij om de hoek. Die de dakpannen over de straat vlogen. Het is natuurlijk voor alle mensen die schade hebben heel erg. Maar nou ja goed. Het zij zo. Het is zo. Wij is wensen natuurlijk... iedereen veel sterkte. Wij wensen inderdaad iedereen heel veel sterkte. We hebben een prettig programma vandaag. Maar ik ga eerst even vertellen dat de techniek vandaag in handen is. Van jacques Joseph. Duin Duinmeijer. Dankjewel Jacques voor de muziek ook. Die je hebt uitgekozen vandaag. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie Gerrie Rutte uiteraard. Zij uh, schenkt de koffie en de thee ook vandaag uh, voor ons. En uh, uiteraard uh, is het... Uh weer een politiek uh, verhaal vandaag. Ja, de, de verkiezingen, verkiezingen komen, ja, die komen dichterbij. Ja. Ik heb trouwens net uh, de uitnodiging gekregen om weer als uh, teller uh, te komen wat goed. op het uh, gemeentehuis. Ik heb ook uiteraard uh, dat toegezegd dat ik dat ga doen. Dat lijkt me weer uh, heel gezellig. Nou. Maar goed, we beginnen zo meteen met uh, Toosbergen en Peter Tromp. Die komen hier uh, praten over het Classic Concert deze aankomende zondag in de protestantse kerk. Uh, ik kan ook melden dat ik mij heb aangemeld als vriend van de Classic concert. Ja, ja, ja, waarvoor dank, waarvoor dank. Ik ja, kan is, iedereen is. aanbevelen ja, om dat te doen. Ja. Dat, dat kost, uh, dat kost uh, relatief een uh, klein centje voor wat je ervoor terugkrijgt. En ja. het is een enorm goed doel, want het is toch fantastisch dat we zulke mooie concerten in dat kleine dorpje voor elkaar krijgen. Ik, al 17 jaar. Al 17 jaar al, ja. Ze zitten ik, te stralen momenteel. 18e jaar is ingegaan. Ik, ik ben nog steeds onder de indruk, en het is alweer even geleden, van het concert van Danny O'Wijenberg. Ik ja. heb op het puntje van mijn stoel gezeten. De tranen kwamen over mijn wangen. Zo mooi als deze man speelde. Hoe bijzonder is het ja. dat jullie die naar de kerk hebben gegaan? En hij komt weer. Hè? En hij, komt hij vond weer. het zo leuk. Uh, Wat, we, we hebben nog meer. Ja, we hebben nog ja, meer. We gaan... Anna, uh, Audrey van Schaik, die is er al. Uh, die komt straks praten over de fusie van Ami en de SHDH. Dat is het kennen me hart. En uh, Zij is lid van de Raad van Bestuur. En We gaan met haar praten over deze nieuwe situatie. En daarna, dan mag Peter nog even blijven zitten, zometeen. Ja, want er praten... is nieuws over het Kaashuis Peter Tromp. Echt waar? Ja, ik hoor een naam oh, rond van Linda Broek. Ik probeerde oh, dat uit te horen, maar dat ze niet. Nou, we zijn hier. Goed. Dan gaan we naar het tweede uur. Gaan we eerst boodschappen doen. Tweede uur en dan gaan we de politiek in. We gaan als eerste praten met de VVD-mensen. Uh, Martijn Hendricks, uh, Hans Drommel en wie er nog meer komt. En als het niet genoeg is, dan gaan we nog praten met Joop Bierensen. Lijsttrekker van OPZ, Oudere Partij Zandvoort. En die komt ook met zijn hele lijst gewoon hier aanlopen. Uh, we zijn benieuwd, we hebben wel wat uh, vragen voor ze. Dus we zijn benieuwd hoe dat afloopt. We zijn er klaar voor. En ja. dan uh, eindigen we met Fri Frits Loenen. Hij is uh, ja hij komt praten over het nieuwe museum in uh, Zandvoort. Uh, dat was onder voorbehoud, maar ik geloof dat het niet. Nu... Ja, op de plek van het uh, gemeenschapshuis. Het gemeenschapshuis, was, he? precies. Daar dat komt een museum. Dat komt Mooi, een museum. Goed. Goed, we gaan eerst praten met. Uh, Toos en met Peter. Jullie hebben een traditie, hè? Ja, zo langzamerhand wel. Met dit concert... Met dit concert, ja. ja. Dit concert, maar we ja. hebben wel meerdere tradities. Zo ja, langzamerhand opgebouwd na 17 jaar. Dit is een openingsconcert altijd ja, hè? dit is het openingsconcert met Heemsteeds Philharmonisch En uh, ja, hoe mooier kan je niet beginnen. Een beetje in Weense stijl en Weense sferen. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het fantastisch wordt weer. Zoals bijna alles weer fantastisch is. Weer volle bak. Uh, al is het alleen nog van het orkest. Die, ja. uh, die komen al met vijf. Dus, uh, Daar komen, familieleden mee en, en komen familieleden mee. en familieleden mee. Vrienden, kennissen maar en onze eigen euro vrienden. Kan men dus gewoon ja. dit meemaken? Ja. Dat, ja. Kan. dat kan. Ja. Ja. En dan krijg je twee concerten te horen. Hè. Ja, ja, ja, twee, twee verschil, stukken. Ja, ja, ja, te, en niet de minste stukken. Eerst hè. Van Schubert. Ja. En na de pauze gaan we de Beethoven in. Ja, heerlijk. De Vijfde Symfonie. Vijfde Symfonie van Beethoven, ja. Hele bekende ook, hè? De hele bekende, ja. Ja. ja. Geweldig, hè. Dat, dat is echt zo... Uh... Ja, ik, ik had even gesproken met een van de orkestleden, want ik wilde weten of er ook nog een solist was. Maar dat is natuurlijk niet bij een symfonieorkest, want dat doen ze allemaal lekker zelf. En hij zegt, het zit er zo lekker in en we zijn zo enthousiast als we ermee bezig gaan. Dus dat is, ja, geweldig. Dat, dat, dat is het is een amateurorkest, maar nou, je mag wel zeggen tegen de grens van het professionele aan. En dat ze dan zo'n enthousiasme hebben in datgene wat ze doen. Hè? dat is, komt ook door de dirigent natuurlijk. En dat oh. komt absoluut door de dirigent. Het komt door de entourage, hè? de ambiance waar ze in spelen. En er eh. zitten ook verschillende mensen bij binnen het Heemstede Philharmonisch Orkest, die vroeger in het concertgebouworkest Ja, dat wil ik zeggen. Het zijn natuurlijk semi-professionals. Semipro uh, het zijn, zelfs, dat zijn mensen die ja. vroeger dus wel. Ja. Ja. Ja. He, hij ook, en, de, de dirigent, die was precies. vroeger, uh, heeft hij uh, als hornist uh, geblazen, moet ik zeggen, bij ja. het Rotterdamse Philharmonisch ja, Orkest. Voor, nou, bij het orkest niet, maar wel bij het Nederlands Blazers ja. daar, daar speelt hij nog steeds mee. Maar, ja. maar in ieder geval, wat leuk is, is uh, dat uh, uh, de basis bestaat uit een aantal oud-professionals, zeg maar, van het Concertgebouw Orkest. Nou, dat is niet het minste natuurlijk. Die mensen zijn op leeftijd willen niet meer die stress meemaken zoals dat hij in een concertgebouw... orkest toch geeft. Wonen in en rondom uh, het Haarlemse Heemsteedse... en uh, vinden dit een fantastisch orkest. En wat zo leuk is in dat orkest is... dat die echte amateurs zich echt aan dat soort mensen optrekken... Ja en uh, dat hoor je en dat zie je ook het is kwalitatief gewoon heel erg goed en Wat de, ze sinds de, de jaar... akoestiek is er ook lekker en de Absoluut. akoestiek gaat ook zeker mee. is ja. ook heel mooi wil ik ook even benadrukken in deze ja ja ja ja ja ook ja, maar, ja, ook. Ja. maar ja, ik moet met zeggen de star, ja, uh, ja we hebben dat gemerkt het was natuurlijk ook geweldig maar nogmaals we zijn inderdaad in een gelukkige omstandigheid dat we hier in dit dorp 2 Kerkgebouw hebben die ieder op een eigen manier, maar wel allebei garant staan voor een prachtig stukje akoestiek en je zit lekker en je zit fantastisch. Daar zit je fantastisch, ja. ja. Je hoeft geen kussentjes mee te nemen. Nee, nee, uh, ja, allemaal. Was ik er ook uh, inderdaad over verbaasd... De voor, bij de vorige concert dat ik uh, ik want ik normaal had ik mijn, uh, mijn tasje met mijn kussentje ja. in een plastic zakje hoeft niet meer. Uh, nee. Maar dat is niet nodig, nee. want het is zo chic. Ja, dat is echt. Ja, het. het is Het is bijna nog... een concertzaal. Ja. Ja. Ik wil nog mooi. even op het orkest terugkomen. Ja. Want wat wel heel leuk is, vind ik. Van, want jij hebt dus meerdere orkesten hè, hier in de regio. Het symfonieorkest Haarlem, Hallem, kennen we consort, muziek uh, muziekkamer. Maar soms zie je dus uh, muzici uh, bij het ene orkest ja. en bij het andere orkest. Ja, dus ze Hooper. lenen. Ze, ja, ze lenen uh, muzici. Als ze wat tekort komen, lenen ze van elkaar. En dat doen ze ook voor elkaar. En dat is zo, uh, die samenwerking is gewoon ja, heel goed. Dat vind en ik er zo leuk. De competitie tussen die orkesten. Ja, maar die mensen vinden het natuurlijk gewoon fijn om te spelen. Ja, en als ja gaat dan, het dan. Ik, ik ja. weet dat van bepaalde koorleden in het dorp ook. Die, die zingen ook bij diverse koren, ja. ook buiten Zandvoort. Ja. Ja. Ja. Omdat gewoon zingen leuk is. Ja. Ja. ja, precies. Dus ga je gewoon daar zingen, zingen waar je kan. Ja, of lekker spelen. En eh, lieve mensen, even voor de luisteraars. Morgen in de Protestantse Kerk, Kerkplein. Het begint te duur gaan om half drie open. Precies, en het concert begint om drie uur. En precies. En de toegang is slechts vijf euro. En er is een pauze. En, er is een pauze. en dan... Oh, ja dus tegen vijf uur afgelopen? Ja, meestal is het tegen vijf uur afgelopen. Ja, er komt nog een toegift en die is ook al uh, een beetje gebruikelijk. Kan je, kan je, die je vertellen kom... welke? Nee, ga ik niet vertellen. Oh. <laughs> nee, maar als je een beetje... Inticketje. <laughs> <Ja. laughs> als je een klein beetje bekend bent en je bent een beetje bekend met... Uh... Met, met? Nou, het nieuwjaarsconcert in Wenen bijvoorbeeld. Ja, echt, ja. En dan mag je 1 en één. Of 2 2 Weet je, je wordt er zo blij van. Je ja. wordt zo vrolijk en zo blij als je daar zit. Ja. Ja. En, je, en, je, en je, die muziek neemt je gewoon mee. Ja, het, ja, is dus het is heerlijk. Nou, er we zijn reger. voldoende stoelen, dus ja, iedereen je, je. Die kan erin. Maar ja, vol is ja. Vol. Ja. vol. Ja, vol is vol, maar er is ruimte ja. genoeg. Anders wordt de brand eh, weer boos. Nu we ja, zitten, ja. Nee, nu, ja. We, nu we toch zitten. Hebben jullie al een planning voor het komende jaar? Maar zeker wel. Die was in oktober al klaar hoor. Oh, Onze vertel planning. eens even. En als het een beetje meezit, hebben we bijna ook al 2019 vol. Maar goed, dat is uh, Eerst zo graag willen ze komen. 2018. Uh, wat heel leuk is... Een hele andere tegenhanger van wat we morgen hebben. In februari hebben we de vogelgroep Harlem Jive. En dat is nou niet per se klassiek. Maar ik noem het dan altijd het klassieke onder de... Nou ja. Close Harmony. Ja, is precies. Dank je. Het zijn uh, acht... Jullie uh, zijn goed op elkaar ingespeeld. Ja. Oh, oh ja, ja. wat wil je na ja, nou ja, 18 ja. jaar? Ja. Het, is, het is bijna een huwelijk. Mag ja. ook bijna. wel. Dat waren maar... Uh, Close Harmony uh, is Harlem Jive. Harlem Jive komt uit Haarlem Heemstede en uh, is een groep van 8, 9 uh, meiden onder de bezielende leiding van Marian Hopman. En eigenlijk uh, is dat uh, hogeschool op het gebied van Close Harmony. Geen instrumenten erbij en. Daar hoor je dus 8, 9 meiden zingen in de leeftijd vrouwen. tussen, zeg maar, vrouwen. Sorry, 30 en 45. er ja. is ook wel eens op hier in de bejaardenhuizen in de regio? Nee. Dat is een andere groep, denk ik. Dat is niet Harlem Jive. En dat uh, uh, is hogeschool gewoon. Je hoort gewoon uh, uh, vijf, zes verschillende toonsoorten. Ja, en, nou, dat is knap. Uh, fantastisch. Fantastisch. Mooi heel mooi. En echt iets heel anders. En dat willen we graag als... Uh, ja. We hebben wat heel bijzonder is eigenlijk, want we gaan natuurlijk soms ook internationaal. Uh, in mei hebben we de Ealing Symphony Orchestra van the United Kingdom. Zo, dan nou, moet je in het Engels gaan. Vind je het wat of vind je het niet? Leuk, Wij hoor. zijn er trots op. Ja. We zijn echt zo. zo en wat, wat, is het, uh, wat, wat, wat gaan zij uh, daar. Uh, het is spelen? een orkest. Ik ja? weet, weet ik nog oh, niet. Weet ik, niet We krijgen het programma nog binnen. 23 weer. januari hebben we een afspraak met een van de dames. die daar in het bestuur zit. En die komt naar Zandvoort toe. en dan gaan we het uh, programma gaan we, uh, doorpraten. Maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk, net zoals met zo'n Ernst Daniel Waajenberg, waarin de impresario ons belt. En nu dit weer, dat je wat denkt van, wat gebeurt er allemaal? En uh, uh, Toost memoreerde het net al even, 2019 zit al bijna vol. Ik ken de jaren nog dat we op pad gingen met z'n tweeën om te kijken of iets geschikt was voor de Stichting Classic Concerts. Nou, dat gebeurt de afgelopen jaren echt niet meer, want... Uh, er zijn tien concerten per jaar en we kunnen er bijna 25 invullen als weet iedereen dat ze alle pogingen doen. Ja, ja iedereen die wil komen, komen. Ja. Ja. Ze, kan om je uh, niet regelen. Ja. En dat, de dat de is ja. natuurlijk leuk. En dan kan je ook een beetje het kaf ja. van het koren kan je scheiden, maar ook je kan natuurlijk ook een ontzettend uh, uh, differ, uh, differentiatie aanbrengen in je programma ja, ik, je ik, ik zie ook dat, uh, dat, maar dat is dan nog wel ver weg. Oktober dat uh, Arjan van Dijk ons wel bekend. Ja. Ook komt met een koor. Ja. Erwan. Ja, ja. Erwan. Aireone. Aireone. Het is Italiaans. Oké. Okay. Het is ontzettend moeilijk uit te spreken. Arjan van Dijk is de dirigent van het Samstelsmannenkoor. Nu al sinds 2, uh, 2,5 twee, jaar. Met heel veel succes. En uh, ik weet dat, want ik zing er zelf bij. Dus dat gaat hartstikke goed. En dat is heel leuk om te doen. Maar hij heeft in Amsterdam, waar hij vandaan komt... ...heeft hij ook een koor van een man of 18-20. En uh, ja, dat is net zo als uh, het concert aanstaande februari, uh, Close Harmony van uh, Harlem Jive. Halem Jive. Ja. Die R1 is ook a cappella, maar op een hele andere uh, manier. Hogeschool, een ander repertoire waarschijnlijk ja, ook. Ja. Maar fantastische zang. Fantastische ja, maar het zang. lijkt me geweldig. Nou, er staat een heleboel op. Ja, de lijst. ja ik maar, zeg al, ik heb mijn hele agenda dit jaar aangepast keurig. op de Classic Concerts, want ik wil niets missen. Goedzo, ja, goed zo, dat horen we En we wij gaan klaar. dus ook gewoon, uh, net zoals het Heemstede Philharmonisch Orkest... hebben we, zoals altijd, ook in de maand uh, november het symfonieorkest halen. Ja. Dat mag niet onvermeld laten. Dat zijn de tradities die erin ja. uh, sluipen en de, op een gegeven ogenblik. De laureaten van het de Christen-Christina-contours. Ook altijd prachtig mooi, die jonge mensen die dan... Uh, we kijken er naar uit. Ja, ja wij ook. Maar we ja. gaan eerst naar morgen. Morgen, ja. Waar 21 januari, Heemstede Philharmonisch Orkest met het openingsconcert... Drie uur begint het, half drie de kerk open. Toegang is slechts 5 euro. En dat is al jaren zo. Dat is al jaren zo. En als je een bijzonder plekje wil, dan kijk je even op www.classicconcerts.nl en dan kijk je hoe je vriend kan worden van Classic Concerts. En dan krijg je ja. een heel ja. speciaal plekje in de kerk. Daar krijg je een speciaal plekje. Want daar, we, daar worden we wel eens op aangesproken van, ja, waarom mag die dan daar? Ik zeg ja, ja iets moet, uh, moet Iets van onderscheid zijn. En als je vriend wordt, ja, dan... Ik ben vriend en ik zit helemaal achterin. Ja, ja maar dat maar is dat je eigen is. keus. <laughs> Daar kies, kies jij voor, want dat is veiliger, Daar ja, kan ja, je het met... goed over zien, Pieter. Daar gaat zo het om. Ja. En mevrouw ja, dus... De Jager wordt morgen met alle Ega's ontvangen. Als zijnde die nieuwe vriend van de stichter. Ik ben er heel blij mee. En ik heb er nog een meegesleept ja, ja. ja, ook, hè? Ja. Nog een, we hebben er nog een. Marion van Hoboken die heeft ook, leuk ja, leuk. is ook vriend geworden. Ja, helemaal goed, helemaal goed. veel he succes. Dankjewel. Dankjewel. Het hele komend jaar blijf gezond. En laat ons in Zondvoet genieten. Dat gaan we zeker doen. Dank Aan jou. ons zal het dank niet je liggen. Dankjewel dank voor je komst. En tot zo Peter. Ja. Finestra, mostra tutti il mio cuore che ha acceso più dentro me la luce che hai incontrato per strada. Ik ben er helemaal blij mee hoor, met deze muziek. Ja, supermooi. Dat was trouwens die andere, dat was André Rieu. Wat je eigenlijk niet verwachtte, hè, want dat was uh, de Voortjak. Maar dan wel door André Rieu gespeeld. Prachtig was het. Aan tafel zit... Ja. Audrey van Schaik. Lid raad van bestuur van het nieuwe Kennenbaar Hart. Dank u wel. Er is een fusie, heeft er plaatsgevonden tussen AMI en SHDH. En dat heet nu Kennemerhart Hart, sinds 1 januari. Klopt, dus de voormalig Amie Ouderenzorg, waar het huis in de Duinen ook onderdeel van is, hier en, in Zandvoort. En de Bodaan. En de Bodaan in Bentveld, inderdaad. Uh, is uh, samen opgegaan met SHDH, wat meer in de regio Haarlem zit. in de nieuwe ouderenzorgorganisatie Kennemerhart. Hart. Uh, We bestaan nu als nieuwe fusieorganisatie een. Uh, nou, een kleine drie weken. Waarom was het nodig om een fusie aan te gaan? Want het is zo versnipperd allemaal. En al die namen, ik ben op een gegeven moment de tel kwijt. En er is de afgelopen jaren zoveel veranderd in namen en organisaties. Ik vind het nu duidelijker hoor. Was ja. het nodig? Ja. Nou, of het nodig was. Uh, kijk, Amie Ouderzorg heeft een paar jaar geleden uh, gevraagd, heel actief aan SHDH, om te fuseren. En zij merkte al een paar jaar moeite te hebben om alle takken van sport in de ouderenzorg zelf te kunnen waarmaken. En die ambitie hadden ze wel, om mensen te ondersteunen in de thuissituatie, in de dagbesteding en natuurlijk in de huizen. En het werd steeds moeilijker als kleine organisatie. Dus het is eerst komen tot samenwerking. Samenwerking op het gebied van de behandeldienst, dus de dokters, fysiotherapeuten, ergotherapeuten. En samenwerking op het gebied van de hulp in de huishouden. En uiteindelijk uh, nou, is het tot een fusie gekomen. Heeft het geen verdriet bij sommigen gelever, opgeleverd? Of is iedereen meteen puur enthousiast? Uh, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik heb niet iedereen gesproken. Wat ik wel uh, weet is dat mensen uh, uh, blij zijn om uh, uh, gezamenlijk uh, verder te gaan als nieuwe sterke partij in deze regio. En uh, ik weet ook dat ze blij zijn dat de identiteit van de huizen, bijvoorbeeld het huis in de duinen, ook echt behouden blijft. Want het huis in de duinen blijft het huis in de duinen. Dat ga je niet opeens transformeren tot een... Uh, nou, uh, uh, eenheidsworst, wat mijn Hart heet. He. Het is, moet uniek blijven voor deze locatie en deze bewoners. En dat vinden cliënten en familieleden en ook onze medewerkers belangrijk. Hoeveel medewerkers heb je in de, deze nieuwe organisatie? Maar. Ja, Een heleboel. Uh, uh, ronde 2000. Zo. Ja. Dat is niet niks. En dan ja. ook nog een handvol vrijwilligers. Ja, daar ja. schrok ik van, van de hoeveelheid. Dat zijn er 750. Ja, fantastisch hè. Niet ja. normaal. Ja, dat vind, ja, vind ik ook heel bijzonder. Daar zitten ook een heleboel zandvoerders bij. En, uh... en, en wat, wat, wat is dan zeg maar, specifiek die taak van die vrijwilligers? Hè? Waar, waar moeten we dan aan denken? Wat doen zij? Dat wisselt heel erg. Ik sprak laatst uh, een drietal vrijwilligers. En er was een meneer die kwam één keer in de week naar het verpleeghuis. Om te schaken met een meneer. Die ernstig dementerend was. Het was echt heel dementerend. Maar die kon nog schaken als de beste. En die, uh, nou, die vond het heerlijk om één keer in de week met nou, iemand te schaken. Die ook echt een goede tegenpartij was. Ja. En die, die vrijwilliger verloor ook regelmatig van deze meneer. Maar ik sprak ook een mevrouw die komt één keer in de week langs um, om samen met een bewoner haar hondje uit te laten. Want die bewoner, dus die cliënt, had vroeger een vergelijkbaar hondje en die geniet daar enorm van. Dus het wissel, het kan ook zijn dat een vrijwilliger meehelpt met een activiteit of dus individueel contact heeft met een cliënt. Ik heb ook een vrijwilliger die organiseert één keer in de maand een nieuwsquiz voor ouderen. Een beetje een soort pubquiz. Maar dan uh, geënt op vragen uh, voor uh, de cliënten. En ook de interesses past bij die cliënten. En dat, vind, nou, dat is eigenlijk een, nou, je zou kunnen zeggen een nieuwe variant op de bingo. Ja. He, de, de ouderen van nu uh, willen niet uh, altijd de bingo. Die zoekt ook uh, uh, nieuwe manieren van dagbesteding. Ik, en... ik neem aan dat er nu mijn luisteraars zijn. Dat zijn er heel veel. Die zeggen, dit is iets voor mij. Ik wil dat doen. Ik heb tijd over... Uh, hoe moet ik me melden en waar moet ik me melden en hoe kan ik aan informatie komen? Kunnen ze bellen? We hebben een hele mooie nieuwe website. Ja. www.kennemerhart.nl. Er staat heel veel informatie over de, de organisatie, over de locaties, dus voor cliënten. Uh, voor mantelzorgers en ook voor vrijwilligers. Dus ze kunnen daar informatie vinden. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Hè, mensen die ja, hart hebben voor ouderen en uh, zelf ook een steentje willen bijdragen. Dus heel graag. Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Dat wil ik ook nog even bij je vermelden: en, nieuwe zorgmedewerkers. Ja, en dan zouden ze moeten bellen naar jullie kantoor in de Janstraat in Haarlem. Ik heb het telefoonnummer voor je: <laughs> 5214. 214. Ofwel 5, 214, 214. En dan word je altijd doorverbonden naar de betreffende afdeling. Die alle steun en uh, alles kan beantwoorden en je doorverbinden. Maar wil je uh, vrijwilliger worden hier in de Bodaan... <coughs> dan kan je rechtstreeks bellen naar Ria Winters. En dat is uh, 023 510 3048. Oftewel 5103048, de Bodaan, en dat is Ria Winters, die zoekt vrijwilligers in Huizen Bodaan. En wilt u vrijwilliger worden in Huizen en Duinen, ga dan naar Gudo Dond, D-Hond. En dat is 5741539. En uh, deze twee mensen, die ontarmen, omarmen u als u zegt van ik wil iets doen, uh, kan ik helpen. Nou, deze twee medewerkers, ik ken ze toevallig alle twee, die staan te juichen. Ja. Klopt. Het Want, Huis in de Duinen wordt uh, verbouwd. Hè? Daar, daar, is, uh, daar, daar gaat nu wel wat gebeuren. Er zijn mensen die volgens mij van het Huis in de Duinen naar de Boudaan gaan, tijdelijk. Zal ik daar wat over vertellen? Ja, dat... ja, het Huis in de Duinen is een heel oud uh, pand van Woonzorg Nederland. En eigenlijk niet meer geschikt voor, uh, voor de zorg die je cliënten wil geven. Hè, cliënten met... Uh, uh, dementie of cliënten met lichamelijke klachten of een combinatie. Dus er komt nieuwbouw. Daar zijn we nu mee bezig met uh, uh, nou, de laatste gesprekken met uh, Woonzorg Nederland. Want het, wij beheren het, het pand niet zelf. Uh, maar we staan niet stil. We treffen alvast voorbereidingen. En een van die voorbereidingen is dat... ...de afdeling revalidatie, de revalidatie... ...waar cliënten die uit het ziekenhuis komen met een gebreuken heup bijvoorbeeld... ...en bij ons revalideren. Dat die afdeling wordt verplaatst naar de Bodaan... Om alvast ja, het pand langzaam leeg te maken. voor die nieuwbouw die we allemaal zo graag willen. Ja, ja dat klopt. Dat betekent wel voor zandvoerders. Ja, een klein beetje reizen. Ja, extra reizen naar ja. uh, Bodaan om daar te regelen. Het voordeel is natuurlijk wel van deze fusie. dat er uh, veel meer bejaardenhuizen, om het zo maar te zeggen. onder jullie paraplu vallen. Klopt, we hebben tien locaties. Allemaal uh, hier in Haarlem en omstreken? Allemaal in uh, Zuid-Kennemerland, Eén ja. uh, in Bloemendaal, het merendeel in Haarlem, één in Bennebroek, Bentveld en Zandvoort. En, en de resterende zitten in Haarlem. Dus je kan dat verschuiven als je... Je kan verschuiven, maar wat ook veel interessanter is. Je hebt ook keus als cliënt. Want niet iedereen wil wonen uh, in een grote locatie. Er zijn cliënten die willen kiezen echt voor kleinschalig dementiezorg. Hè. Dus wonen in een groep van zes of zeven bewoners. Er zijn ook mensen die kiezen voor een grote locatie. Met vertier, waar ook winkeltjes zijn. Een kapper, een bloemist. Uh, waar ook een mix is in cliënten. Die echt een, een locatie die iets met de buurt doet. Dus je hebt wat te kiezen. En ja. De ouderen van tegenwoordig die wil ook wat te kiezen hebben. Ja. Die wil niet uh, ja, weggestopt worden in uh, het, het enige bejaarde of pleeghuis wat er toevallig uh, aanwezig is. Ja. Uh, ik, ik lees in jullie uh, activiteiten dat er ook wachttijden zijn bij sommige huizen. <lacht> uh, ik kijk eventjes naar een, bijvoorbeeld mijn buurman. Die uh, echt nu toe is aan een uh, een, een, een woning uh, of een, een aanleunwoning of een kamer in een huis. Wachttijden zijn soms een half jaar. En kom je daar dan zomaar in? Nou, wachttijden van een half jaar, dat is wel heel erg lang. Uh, dat zou misschien kunnen voor aanleunwoningen. En, en die vallen natuurlijk niet onder de verpleeghuizen. Um... Kijk, wij hebben cliëntadviseurs, die gaan eigenlijk in een vroege fase al in gesprek met cliënten en hun familieleden. Wat de mogelijkheden zijn, wat ze echt graag willen. En ook wat de mogelijkheden nog thuis zijn. Dus even stop, cliëntadviseurs, die zijn bij jullie in dienst. En dat is wederom bellen naar de Janstraat, 023. En dan nog wat. Staat, staat hier ergens op papiertje. Nou, op de website is het ook goed te vinden hoor. Ja, ja. 023 52. Of 5214214, dat is een cliëntadviseur. Ja. Daar bel je naartoe en die kan je ja, adviseren of je er aan toe bent of niet, of andere oplossingen. Maar het zijn. gaat meestal via een arts, hè? De, de, de, of, of is dat niet zo? Er is iemand die het in gang zet, maar het kunnen ook familieleden zijn die ja, informatie willen. En vergeet ook niet wat de mogelijkheden thuis zijn. Er zijn ook heel veel mensen die willen vooral in de thuissituatie zo lang mogelijk geholpen worden. En, uh, maar dan geven jullie advies? Nee, wij bieden natuurlijk ook hulp in de huishouding, wijkverpleging, behandelaren die thuiskomen en ook uh, dagbesteding. En soms kun je met zo'n combinatie, zo'n heel pakket maken... waardoor iedereen, iemand toch thuis euh, goed kan wonen... ondanks beperkingen door dementie of lichamelijke beperkingen... met ja, eigenlijk een heel vangnet aan zorg en ook vaak ja, zorg van familie erbij... Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Dus ik ben zelf mantelzorger en ik weet hoe, uh, hoe dat werkt. Maar ik vind de keuze zo mooi. Als je zegt uh, Huizen de Duinen op de Bodam, Jullie uh, hebben veel meer. Anton Pikhofje, uh, de Blinkert, de Janskliniek, de Molenburg, Overspaarne om maar eens wat te noemen, de Rijp in Bloemendaal. Schotenhof. En het ja. leuke is, je u, u noemt, u noemt die namen zo... is dat het locaties zijn met allemaal een eigen identiteit. Ja. De Blinkert is in het Ramplaankwartier in Haarlem... naast de stadstuinderijen. Dus daar komen veel mensen wonen die ook uit dat gebied komen... Ja. en die ook heel specifiek zeggen, ik wil buiten wonen. Ik vind het leuk om naar die stadstuinderijen te gaan, om daar te wandelen. Het zijn ook vaak buitenmensen. Maar bijvoorbeeld de Schoterhof in Haarlem Noord is ook echt een buurtlocatie... waar ja. bewoners uit de buurt graag binnenkomen... Ook meedoen als er een koor komt of een concert. En het Antopiekhofje, dat is een locatie, uh, een van de eerste locaties in Nederland waar kleinschalig wonen werd geïntroduceerd. Ook voor mensen met een dementie? Uh... Ja, we wonen met zes bewoners op een groep. Dat is echt, nou, waren de pioniers met, uh, op het gebied van kleinschalig uh, wonen voor dementie. Ja, dus allemaal een eigen identiteit en signatuur. Dat is leuk door deze fusie, dat het dus een ruimer aanbod is van uh, huizen die allemaal voor ons toekomst uh, beschikbaar zijn. Ja, klopt. Terwijl ik tegelijkertijd ik rekening mee hou dat veel zandvoerders ook gewoon... ...toch naar het huis in de ja, duinen willen dicht gaan. Dicht bij huis? Dicht bij huis, dicht bij hun familie. Uh, ze komen ook oud tegen in het, uh, in het pand. Ze worden ook soms uh, verzorgd door uh, zorgmedewerkers die ook uit de regio komen. Ja. Dus die vertrouwdheid uh, die trekt ook wel. Ja. Wanneer gaat die verbouwing beginnen het in het huis en de duinen? Ik hoop dat ik dat uh, de volgende keer, als ik wordt uitgenodigd... ...over ja, een paar maanden kan vertellen. Ja. Maar dit jaar nog? Dit jaar tref, worden de grootste voorbereidingen getroffen. En uh, we hadden gehoopt in het voorjaar um, al uh, te kunnen verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. En dat zal iets worden verlaat. Maar ik verwacht wel dit jaar. Hoe ja. lang duurt de verbouwing? Nou, het is echt uh, niet echt... Een verbouwing klinkt een paar, paar... Het gaat echt om nieuwbouw, ja. Dus, uh, dan moet je toch denken... Dan jaar bezig. Minstens. Ik zou eerder denken aan 2,5 jaar. Wordt dan dat hele gebouw waar nu zeg maar de hoofdingang is, dat gaat plat? Uh, als je nu naar het gebouw kijkt, zie je eerst de aanleunwoningen. Ja, daarvoor. Ja, dat is niet onderdeel van uh, maar Hart. Dat is gewoon onderdeel van Woonzorg Nederland. Ja. Net zoals het gebouw ook uh, beheerd wordt door Woonzorg Nederland. Dat blijft staan... Misschien dat op termijn woonzorg daar wel wat mee wil, maar dat weet ik niet. Het gebouw daarachter, dat is uh, het huis in de duinen. Ja. En uh, daar komt nieuwbouw voor in de plaats. Ja. Met alle positieve veranderingen die dat met zich meebrengt. Ja, het hadden. zal echt voor de, voor de nieuwe cliënten een uh, enorme verbetering zijn. Ja. Ja. Tot slot, Audrey. Hoe zijn jullie aan de naam gekomen van uh, Kennemer Hart? Nou, de naam is uh, bijna unaniem gekozen door cliënten. Dat vind ik zelf wel bijzonder om te noemen. Dus we uh, uh, waren verschillende mogelijkheden qua naam. We hebben ook echt een naam gezocht wat past bij de regio. En wat de uitstaling heeft wat je als zorgorganisatie doet. In dit geval ja, zorg bieden vanuit je hart. En uh, toevallig uh, hadden we in, uh, rond de Paas een Paasbrunch voor 300 cliënten. En we hebben ze verschillende mogelijkheden gegeven. En uh, onze cliënten zeiden: kennen we hard, dat is ja. het. Klinkt ook heel mooi hoor, ja. moet ik zeggen. Ja. En dat zijn ja. dan 2000 gemotiveerde medewerkers, en geïnspireerde medewerkers. En 750 vrijwilligers. Ja, zeker. En dan kunnen er wel. nog bij? Graag. Ja. Er is ruimte voor meer vrijwilligers en voor nieuwe zorgmedewerkers. Ja. nou. Geweldig. Ik vind het bij, een zeer enthousiast verhaal. Uh, ja, en nogmaals, we gaan naar de website. Alles staat erop. Ja. Dank voor de uitnodiging. Dank voor ja, je, komst, voor je en, komst. En uiteraard ben je welkom als je weer wat te melden hebt. En dan uh, horen we graag uh, hoe het ervoor staat. Heel graag. Okay. Bedankt. Dank je. We zitten aan tafel nu sorry, met uh, Linda Broek en met Peter Tromp. Want er zijn wat veranderingen met het kaashuis Tromp op de Grote Kort. Ja. Je te vertel eventjes. Nou ja... Uh, heb je geen kaas meer? Uh, ik heb nog uh, kaas genoeg. Gelukkig wel. <laughs> en nog steeds. Heb je en er dat nog, heb nog ik kaas al. van gegeten? Uh, dat uh, uh, mag ik hopen. Ja. Wie ben ik om dat te zeggen? Maar goed... Uh, wat is er ik aan heb, de hand? Ik heb er een beetje verstand van. Ik ben vleden jaar 65 jaar geworden. Ik was 18 dat ik begon in het bedrijf. Uh, mijn vader zaliger uh, kreeg het voor elkaar om uh, acht kinderen in negen jaar tijd te produceren. Zoals katholiek. dat vroeger, katholiek, jaren 50, jaren 60, zoals dat gaan. Ik ben dus van 52, ik was nummer vijf. In vijf jaar tijd. Ik had vier broers boven. Ik was de vijfde zoon. En allemaal in de kaas gekomen? Nee, dus uh, van, de, van de acht zijn er drie in de kaas terechtgekomen en de andere vijf niet. Maar ja, uh, jonge man, 16, 17 jaar, Mulo, jongens Mulo, zo ging dat in die tijd. Spartaanse opvoeding, ook op school. En naar de meiden mocht niet gekeken worden en ik kwam van. En dat deed de D natuurlijk Mulo, ook, denk, niet. ook niet. Nee, ik kwam van de Mullen op het Ondernemerscollege in Schalkwijk. En dan praat ik over 1969, denk Voor ik, eeuw. 19, Vorige eeuw. En uh, daar kwam ik opeens in, uh, in een klas terecht waar ook dames in laten. Nou, dat was natuurlijk feesten Peter, en ik, ik hak je af, want we hebben het over de ontwikkelingen in de Grote Krocht. Mijn oude heer zei toen tegen mij, één ding, ik hoor slechte berichten van je moeder, je doet er helemaal niks aan, maakt me helemaal niks uit. Als je blijft zitten, schop ik je persoonlijk ervan af. Zo gezegd, zo gedaan. Ik bleef te zitten, samen met twintig anderen. Dat was echt, ja, het, het grootste tuin van de regel. Dus ik moest aan het werk. Hij zegt tegen me, je kan bij een bank werken. Toen de tijd was daar plek zat. Of je gaat in het bedrijf. En zo is het gekomen. Dus ik heb mij ontwikkeld in het bedrijf. Ik ben begonnen in Zandvoort Zuid. Ik heb eerst tien jaar ik voor 1981. Dagboek. Ja, nee, maar ik ben, ben je, heel snel. Wanneer ben, je in, Zandvoort ben heel snel. in Zandvoort begonnen? In 1981, dat had ik net gezegd. 1981. Maart. Wat zijn de ontwikkelingen nu? Waarom zit Linda hier? Omdat ik uh, uh, al 47 jaar kaasboer ben. En ik toch zo langzamerhand denk van, nou jongens. Het is eigenlijk wel een beetje mooi geweest nu. Ik moet zorgen voor uh, opvolging. Uh, K.S.H. Tromp Zandvoort is een hele belangrijke plek. Uh, ook voor de uitstraling van de andere winkels. Er komen heel veel toeristen. Dus ook de toeristen zien als een dagje in Amsterdam zijn. Bijvoorbeeld onze vijf winkels in Amsterdam. Dus wij willen graag in Zandvoort blijven zitten. Uh, K.S.H. Tromp is een franchise organisatie van 15 winkels waarvan de vijf in Amsterdam zitten, één in Zandvoort, Haalem, Bloemendaal, Heemstede, Naaldwijk, Noordwijk, zeg maar op. Linda is, Linda is al uh, 20, 25 jaar werkzaam bij Kaasruis Tromp, Kaas Tromp. Niet alleen in Zandvoort de laatste acht jaar, Linda. Tien jaar. Tien jaar. Dat gaat de tijd snel bij Kaasruis Tromp in en ik heb Linda bereid gevonden om in de komende periode van drie jaar langzamerhand de zaak over te nemen. Dus Kaas en Strom was eigenlijk een zaak geleid door Peter Tromp met personeel. En dat wordt nu met ingang van 1 januari een VOF, zoals dat heet, een vennootschap onder firma. Dus we zien jou niet meer als aanvoer. In een de dag of anderhalf in de week. Meer niet. We zijn zeven dagen open. Mijn werkdag is zaterdag en eh, vrijdag een klein beetje. Daarnaast blijf ik natuurlijk op de achtergrond... Want, dan heb je uh, altijd voor de ondernemersvereniging en nou dat is het grote probleem natuurlijk op het moment dat dat bekend wordt dan gaat iedereen aan je trekken uh, het is bekend dat Peter nu vrije tijd heeft Sst, en de vereniging, de vereniging van eigenaren die moest zoeken nieuwe voorzitter van het appartementencomplex waar ik woon heb ik netjes uh, gezegd van nee dat doen we niet en, uh... ja, hij zegt nu tegen mij, vindt het leuk. Dus mensen benaderen Peter Tromp. en is op zoek <laughs> naar functies. <laughs> Want hij wat heeft helemaal derg. niets te doen. Laat ik, dus ik van tevoren lopen. moeten weten, had ik niet gekomen. Ik ja. ga meteen over naar Linda, die de overige vijf dagen doet. Linda, wat moet ik nou zeggen? Peter zegt kaasboer. Ben je dan kaasboerin? Nou, eigenlijk wel. Ja. Gebruik je die termen wel eens? Ja. Ik ben de kaasboerin. Ja, ik ben kaasboerin. Wat moet je anders? Hoe moet je het anders noemen? Hoe heb jij de school gehad van alle soorten kaas. Want er zijn er duizenden soorten. En je kan van elke kaas een verhaal vertellen. Hoe heb je dat geleerd? Dat zijn uh, cursussen die je eigenlijk uh, volgt. En die hebben we dus in, de, uh, in het begin dat ik begonnen ben zeg maar, bij uh, Kaashuis Tromp. Toen was ik een jaar of 18 ongeveer. En uh, toen zijn die cursussen eigenlijk uh, opgestart. En dan elke uh, 5, 6 jaar heb je eigenlijk een opvriescursus daarvoor. Dus dan uh, leer je het bij. Er komen steeds meer nieuwe soorten bij. En tegenwoordig is het natuurlijk ook heel makkelijk om uh, het op te zoeken. Uh, alle producten die uh, nieuw zijn en uh, daar ook de juiste uh, verhaal erbij te vertellen. Dus dat uh, ja, komen vandaar. Er komen veel toeristen in de winkel. En ja, die heel zeggen veel dan gelukkig. Dan kaas en dan weet je daar ook een antwoord op? Nou, 90% uh, kan ik toch wel oplossen, ja. Nou, dat probleem. zou wel moeten lukken. Nou, ja, ik wil niet zeggen 100, maar... Nou, oh, bijna wel hoor. Hm. Bijna wel. En wat voor, bij, bij ons belangrijk is, is natuurlijk ook uh, de, de taalgevoeligheid. Om het zo maar even uit te drukken. Ja. <laughs> ik eis van mijn uh, medewerksters... Dat zijn buiten uh, uh, beschaafd Nederlands. <lacht> hey ja. Ook uh, Duits uh, en Engels. En wellicht ook een, bier, zo. een klein beetje Frans uh, <lacht> uh, kennen. Er komen veel Franse mensen, als ik dan ook in de winkel ben. En Linda zegt, uh, goedemorgen, uh, kan ik u helpen? Uh, uh, nous voyons. Uh, wij kijken even. Nous, nous, nous regardons. Dan is het... Peter! Peter! Oké, Fransen, kan je even helpen? Ja. Het <laughs> gaat ik nu niet dat. meer op, Zo dat. Maar goed, dat moeten ze ook uh, leren, want het is gewoon belangrijk ja, en natuurlijk. Ja, niet alleen kaas, maar ook wijn. En... Ja. ja, en, ja. en daar Zouden geldt die hetzelfde die ook, voor. Dan krijg ook. je ook uh, scholing van de leverancier. Dus dat je daar ook uh, gewoon dus je verhaal je uh, kan, nu kan vertellen. elke dag van morgens vroeg tot avonds laat. Vier dagen. Vier dagen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog uh, Alexandra, onze steun en toeverlaat, Die ook al 30 jaar bij uh, Kaashuis uh, Tromp Zandvoort werkt, misschien wel langer zelfs. Alexandra was 18 dat ze begon, en Alexandra is nu 45. Ja, 25, bijna 30 7, jaar. 27 jaar. En die werkt drie dagen. Nou, en Peter dan uh, een halve Mijn geest tot, tot een hele in de winkel is beter <laughs> lastig als jij daar komt. Nu de scepter zwaait door Peter Nee, dat kijken. valt wel mee. Ja? Ja. Oh, dat kent het, kent, het kent het valt wel mee. Ze ja, werven niet. Ze ze nee, nee, ik wacht even. Drie jaar zijn nog niet om, dus ik, uh, ik doe het heel voorzichtig. Even, even een duidelijkheid. Mensen die komen daar om kaas te kopen, wijn te kopen, olijken, dergelijke. Maar jullie maken ook schalen klaar. Ja. Je kan ook schalen met kaas uh, thuis, uh, thuis uh, laten maken. Absoluut. En dat uh, mogen mensen zelf bepalen en die zeggen een prijs en ik wil een schaal hebben. En ik wil met Hollands, met buitenlands, met, met tapas, met olijven, met, uh, uh, dat kan allemaal. En uiteindelijk is uh, de klant is koning en die bepaalt uh, de keuze zoals het is. En uh, ik ben gelukkig in de gelukkige omstandigheid, dat mag uh, niet onvermeld blijven, dat ik twee meiden in dienst heb die meer, allebei meer dan twintig jaar bij me ja. werken. Ik zal u vertellen mensen, ze zijn niet weg te branden bij. Me. Of dat dan nou met mij te maken heeft. Het lijkt me echt onwaarschijnlijk. Dat kan niet. Dus ik zal wel goed betalen. Dat is het ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, misschien maar, is het wel een heel mooi product. Het is een mooi product. En een mooie het is plek. Een, het is ik een denk mooie dat plek. dat het is. Ga ik vanuit. En een beetje product. een aardige baas misschien. Maar je hebt maar, natuurlijk ook variatie. Hè? Want inderdaad. Uh, je kunt bij jou ook uh, een, een broodje ja. bestellen. Ja. Met uh, de kaas die je er zelf uh, op wil hebben. Een Winkelvol Een winkel, vol, uh, uh, winkel vol met heerlijke dingetjes. Als je een lunchje wil hebben. Want je hebt melk. Je hebt karnemelk, uh, Alles. En op het moment voorraadig. dat ik dan wat ouder word... maakt het zo'n overname een stuk makkelijker... als je met twee meiden hebt gewerkt... die het klappen van de schrik kunnen. Een veilig gevoel en een ja. goed gevoel ook. En ik ben uh, uh, in de afgelopen uh, uh, 10, 15 jaar... kan ik gewoon zeggen van... nou, volgende week ben ik drie weken op vakantie. Dames, doe je best... En we zien elkaar over drie weken. Uh, wie, je mag niet wie bellen. Doet, wie doet de bestellingen dan? Linda doet de bestellingen. Alexandra maakt schoon. Ze doen de kast. Het geld wordt netjes opgeruimd. De winkel gaat gewoon door. En uh, uh, het is een competitie tussen die twee. Want als ik dan na drie weken terugkom. Dan ziet het er allemaal gelikt en schoon en netjes Nog uit. Nog mooier uit. Nog mooier. En ze hebben goede omzetten gedraaid. Dus... Ik kan het met een gerust overlaten. En dat geeft een goed gevoel. Ja. Jij bent blij, ja. hoor ik, ja. met ja. Linda. Ja, Linda, woon je in Zandvoort? Nee. Dat moet dan wel nee, gebeuren. Ja, is, nee, ja, nee, laat mij maar gewoon lekker in mijn blijven. Ja. Dan moet je elke dag heen en weer komen. Ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Dat is goed het, is, zo. het is wel een goede weg geworden, die er dus nu is met de randweg erbij. Ja, nee, het is prima. Ik ga meestal binnendoor. Ja. Via uh, ruïne van Brederode. En dat Dan is moet je niet 20 doen als je sturmt, want daar gaan de bomen om. Wat zegt u? Dat moet je niet doen als het stormt, want daar gaan die bomen om. Ja, nee, dat was, uh, maar dat er niet uit. Hè. Afgelopen week waren je ook reed. Dat, uh... dat was overal zo. Ja. Maar het is uh, heerlijk om het op deze manier te doen. En uh, uh, ik blijf op de achtergrond natuurlijk altijd uh, redelijk betrokken. Het financieel technisch, het bedrijfseconomische aspect is natuurlijk altijd belangrijk. Ik kan het goed in de gaten houden. Ik woon er vlakbij, dus. Dus wat dat betreft. Wanneer ga je dat, dat overgeven aan Linda? Vertrouwen. Nou ja. Uh, het is wel de bedoeling dat in een drie jaar tijd het, uh, het afgebouwd wordt. En over drie jaar dat het dan eigenlijk geen VOF meer wordt. Maar dan een eenmanszaak onder leiding van Linda Broek. Je blijft natuurlijk lid van de Frenshuisorganisatie, zoals die is van Kaashuis Huis Trom Zijnde. Vandaaruit doen wij dus zaken. En uh, Linda weet ook hoe dat werkt, is daar ook bekend mee. Dus dat maakt die overgang een stuk soepeler ook op deze manier. Maar goed, de inwoners van Zandvoort. Peter zult u waarschijnlijk niet meer zo vaak in. aantreffen, <laughs> uh, lopend door het dorp, kijkend naar de sfeerverlichting. En uh, Linda, oorlog. die zult u wel aantreffen, ja. en Linda weet alles van kaas. En wat ik zo leuk vind als je dan een stukje kaas is, is eerst even proeven. Ja, Ja, dat kan ja. altijd. Ja. En dat blijft. En, dat en doe zelf mee. Gebelderd. Dat is verplicht. En uh, uh, vaak is het zo dat we dus. Uh... Eerst zelf een stukje proeven en dan zeg je tegen die klant. Hij is zo ontzettend lekker. Oh, sorry, ik wilde ook een plakje. Oh, natuurlijk, dat kan. <lacht> Geweldig. De service. Ja. Het spel spelen. Ja. De service is heel hoog bij jullie. Ja, kwaliteit. Ja, ja, ja. Nog zeker, zeker. hoger. Zeker. Ja, inderdaad. Daar streven, streven we naar. Ja. Ja. En dat blijft zo. Ja, bij heel veel succes. Ja, dank u wel. volgens mij verandert er eigenlijk voor de buitenkant niet zo heel veel. Nee, verandert het gaat gewoon door waarmee je al een hele tijd bezig bent met je collega's samen. Ja. En uh, Peter, ja, jij krijgt het daar gewoon nog veel drukker natuurlijk. Ja, want je allemaal functies nu. Je andere ah, dingen ja. erbij <laughs> nemen. Maar het maakt niks uit. Ja, daar ben ik zelf bij hoor. Dus, uh, uh, ondernemersplatform uh, ondernemersplatform blijf je doen. Ja, ja, zeker. Het ondernemersplatform. De, de school, uh, bestuur van de school. De school, school uh, ook. Ja, ja, Topkring. Ja. Ja. Ja. Je hebt toch weinig te doen. Uh, Stamford Monaco. Hebt Stichting heel. Classic Concert. Daar ja. Oh, ja, heeft u nu alle tijd voor. De He? OVZ. Je hebt alle tijd om alle nieuwe functies aan te nemen. ja. <laughs> nou, een paar erbij. Bedankt, bedankt jullie graag gedaan om zaken. Oké, dankjewel. Ja. Very. I love you You know it's true I give you All of my love And now, what more